Door een brand zijn de motoren van de Azamara Quest zwaar beschadigd. Vijf bemanningsleden raakten gewond. Het cruiseschip is nu op weg naar een haven in Maleisië. Aan boord zijn zo'n duizend mensen. De opvarenden kunnen nog wel gebruik maken van wc's, douches, koelkasten en airconditioning.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 In de buurt van de Duitse stad Oberhausen is een werknemer van een chemische fabriek bij een explosie om het leven gekomen. Een collega raakte zwaar gewond. Na de ontploffing ontstond een grote brand. Boven het chemische bedrijf hingen uren dikke rookwolken. Maar volgens de brandweer zijn er geen giftige stoffen vrijgekomen. Er zijn aanwijzingen dat de explosie ontstond in een grote ketel. In de Eredivisie heeft FC Groningen vanavond thuis verloren van Heerenveen. Het werd 1-3. Bas Dost schreef twee van de drie treffers op zijn naam. Heerenveen staat nu twee punten achter op koploper AZ. Er worden vanavond nog vier wedstrijden gespeeld in de Eredivisie, maar die zijn nog niet afgelopen. Het weer vanavond en vannacht bewolking, maar ook opklaringen. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 2. In het oosten kan het een graad gaan vriezen. Morgen eerst nog opklaringen, later bewolkt en in het noorden wat regen. En het wordt dan een graad of 10. Dit was het NO Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de Nightwalk.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 Nightwalk. Nightwalk Met Mario Zandvoort Zaterdagavond op ZCFN CFM Zandvoort, zaterdagavond een bijzonder goedendag. Welkom bij een nieuw aflevering van de Nightwalk. Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en dit uur. Een hoop lekker muziek natuurlijk. Een mix van dance en R&B. Wat kan je onder andere verwachten dit uur. Onder andere Alicia Dixon, The Cover Drive. Garrett Emery. Maar nu eerst Bob Sinclair, samen met Pitbull. Dragonfly en Fatman Scoop. Die fantastische plaat, Rock the Boat. zoals Zaterdagavond een wandeling over het strand door de duinen in het centrum van Zandvoort. Voor de muziek van Alicia Dixon met Do It Our Way, play. Nieuwe plaat, niet echt een grote hit in Nederland, maar binnenkort ja, gaat het zeker gebeuren. Dan voor drive met Twilight, ook een plaat die ik nog weinig hoort heb in Nederland. En uh, in Amerika doet hij het aardig goed, maar R&B doet het in Amerika stukken beter dan in Nederland. Als het uiteindelijk uh, uitkomt in Nederland, dan is het in Amerika, staat dat alweer bijna buiten de lijsten. Dan hebben we Garrett Emery met Concrete Angel. En dat deden samen met Christina Novelli en...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 Vannacht, misschien ben je dan van plan om zo meteen weg te gaan. Dan nou, blijf gewoon luisteren tot aan 12 uur. Dan ben je zeker warm gedraaid. Dan pas lekker de kroeg in of de discotheek. Hoor de muziek van Benny Roy met Let's Keep It Coming. En daarvoor muziek van Jason Derulo met A Breathing. Zometeen muziek van Nederlandse Bodem, Gers Pardoel. Samen met Chef met bagagedrager. Maar nu eerst stoetsen met Love Me. ZFM's Nightwalk. Nightwalk. Ah! Peace me so off right here, I'm a freak, but hey In the office for the God, I'm a lethal state Matter of fact, I'd rather to Deal with another basket case uh, What a waste of a fat boy I used to beg her why I bother when the hand is to me Listen, mate, I don't mean to brag I'm telling you, I'ma be the best you've had So let's roll, don't be taking your time Get it up, pack it yeah. And the rest are explicit <laughs> <laughs> I'm joking, you know I don't. you do. uh. More. No Your place, fine, but I ain't got the time. Why won't you hurry up? Yeah, hurry up. Yeah, hurry up. Where's the music gone?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 Vanavond de donnie uitgegeven. De best besteden Donnie van mijn leven. Want als ik de junk geen money had gegeven, dan kon je nu niet achterop. Oh. Zag je staan met je hoge hakken, rode lakken. Zo'n sexy, zo'n glas En uh, werd verblind door je oorbellen. Sorry, vergeet mezelf helemaal me voor te stellen. Maar na mijn SF mag ik nu iets in je oor vertellen. Vind je seks, geheim, niet door Nee, ik best je, meisje, begrijp het wel. Ik heb een plekje vrij op mijn gezellen. We kunnen fietsen, flesje, tijd bestellen. Of dan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 British boy, so I do British things, like nibble on your earlobe and let your body sing You're my violin, and I'm a string, with every breath you take, I won't let it sting So let me in, open your doors, what well, yours is mine, what well, mine is yours Where's your pussy, give me your paws, and I don't mind if it's you going through my drawers Keep it clean, cause we're getting in a mess, baby girl, yeah, you're better in the flesh I heard from your friends that I'm better than your ex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 ja, de dame heeft er aardig wat. Waar ze het allemaal precies? Heeft ik heb geen idee. Maar het kruisje staat in ieder geval op het sleutelbeen. TfM Zandvoort. Ik weet niet of je wel een fan bent van American Pie. Nou, Stifler. Niet Stifler's mom, maar Stifler komt naar Nederland. Maandagavond 26 maart is officieel een Nederlandse première van American Pie Reunion. Dat gaat allemaal gebeuren in Pathé Arena. En Sean William Scott terwijl Stifler, Thomas Ian Nicholas, Kevin, Tara Reed en Eddie Kane Thomas en de regisseurs John Hurwitz en Hayden Schlossberg zijn hier bij hem bezig. En ze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 My everything. I guess she's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 Can't have like me I need to know. Ooit Lil Wayne en and André 3000. Oftewel André Cat, want in de clip uh, speelt hij gewoon een kat. Nummer Dedicated to My Ex. De trein via de Jump Smoker Dirty Extended Mix. En daarvoor muziek van Die Scala met Slides Touch. TFM Zandvoort, The Nightwalk. Iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht met mij Mario Zandvoort. En zometeen vanaf 10 uur.